Welkom in de tweede het tweede uur van de week. Het tweede uur is uh, zes over elf. Ja, en wie uh, hebben wij in de studio? Willem, het, van de het, Willem van der Sloot. Willem van der Sloot wel ja. aangekondigd net. Hè? Met Willem heb ik nog in de klas gezeten. Meer dan? Nou? Eén uh, klas lager zat ik. Oh, je zit, staat jij zat in de vijfde, Ik zat in de vijfde, jij in de vijfde, zat in de vijfde, ik zat in de vierde. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja want jij ja, ja. bent blijven zitten toch of niet? Geen nee, of niet? ik ben een keer teruggezet. Oh, teruggezet. Okay. Ja. Want hoe oud ben jij? Ik ben 67. Ja, ik word 68. Zie je, je zit net een jaartje tussen. Nou, we kennen. Ja, Karel Doorman. Ja, die is er ook niet meer. Die is er ook niet meer. Nee, helaas. Nee. helaas. Nou, we kennen Willem natuurlijk van uh, de herten. De hertenfluisteraar werd u wel genoemd. Maar uh, daar ben je een klein beetje mee gestopt, Willem. En je hebt je nu gestort op de bramen. Dat ja. klopt, hè? Ja. Uh, jij uh, plukt, plukt de bramen ja. en je maakt daar sap van en je maakt daar jam van. Voor het goede doel? Voor het goede doel. Oké. Okay. zo eerst dus even over het goede doel wat je dit jaar hebt? Want je doet het al een paar jaar. Nou ja, dit, dit gaat weer voor de huis in de duinen. Voor de oudere zorg. Oh, voor de oudere zorg. Ja. Want we hadden net iemand van huis in de duinen aan de Had lijn. Heb je gehoord? Die, uh, ja. Heb je gehoord? Het ging ja, over gehoord. het paviljoen, zeg maar. Ja. Dus uh, het is leuk dat je dat, uh, dat doet. Uh, vorig jaar heb je dat ook gedaan? Vorig jaar deed ik het eigenlijk voor Liam. Ja. Uh, uh, maar Liam uh, op het moment... Uh, ja, Was het niet meer nodig, want er was een grote geldschieter binnengekomen oh. en er was genoeg. Wat is Liam? Uh... Liam, dat Poolse jongetje. Wat, oh ja, ja, inderdaad, uh, inderdaad, ja. Geopereerd moest worden. Ja, ja, klopt. Ja, en, ja. en toen zei ik: Nou, dan gaan we het samen. Dan zouden ze naar Pool afreizen voordat hij behandeld wordt. En als ze terugkomen, dan gaan we samen het bedrag overhandigen aan. Huis in de Duinen. Oh, wat leuk. Okay. Ja. En dat was toen 2000 euro. Ja. Dat is een ja. mooi bedrag. En de ja, ja, daarvoor zeker. was het 1500 euro. Ja. Ook voor de ouderen. Nou, dat is niet toch aardig bedrag. Maar jij maar. verkoopt de jam en de, de, het sap. Ja. Um, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, je gaat eerst... Uh, ik heb het bramenseizoen... Nee, dat begrijp ik. Maar hoe doe je de verkoop? Doe je dat online? Of, nou, of, nee, dat gaat via Facebook ook natuurlijk. Ja, maar komen de uh, mensen bij je thuis? Ja, ook. En dan bellen ze op eerst. Of ze berichten me. Of heb je het, uh, staat het, het ook in winkels? Nee, nee, nee hoor, ik, dat doe ik allemaal niet. Nee, nee. Ik, uh, ze weten me wel te vinden. Oké. Okay. Ja, ja. En het zijn uh, heel veel, uh, echt de, de oude zandvoerders ook, hè? Dus, ja, ja, ja. van de zandvoerders families Dus eerst gaan ze aardappelrooien in uh, Duintjes. Maar en... ook uit halem komen ze voor uh, terecht. Uh, Haarlem, uit halem komen ze nou, als antwoord. Ja. Dus dan verkoop je gewoon voor 2000 euro uh, bramen? Ja. ja. Nou, dan moet je aardappel wat verplukken, willen. Dat kan je zeggen, ja. Ja, ja. ja, dat goed. lijkt mij ook. Nou, laten we even van het begin af aan uh, beginnen. Jij gaat uh, de duinen in met een mand. Nou. En dan ga je, je dat in je eentje. Ik doe het in eentje, Meen je want dat? het uh, bramenzoeken is uitgestorven. Ja. Vroeger had je hele familie gestorven, de potjes, uh, ja. de, uh, de kopertjes, uh, ja. de barren. Ja. Allemaal gingen ze met families duin in en dat bestaat niet meer. Nee. De maar hoe komt dat, vereniging? denk je? Hè? Hoe komt dat dat het niet hoe meer komt uh, bestaat? Ja, het, is, het is niet zo makkelijk hoor, plukken, Het is zwaarder. Ja? echt zwaar geworden. Zwaarder geworden. Hoe, ja, hoe, hoe zo komt dat? Weten? Nou, omdat je dus de duinbramen... die zijn er gewoon hier niet meer in Zandvoort. In circuit ja. zijn ze allemaal weg. Je hebt nog wat wilde bramen in het circuit. Maar daar kom je nou niet meer bij. Doordat het allemaal of, afgescherpt is. is. Ja. Ja. En het ja. geeft ook niet. En bij dierensiel had je dat ook. Hè? Kon je omhoog. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is ook afgescherpt, afgesloten. Dus... Dat geeft niet, ik heb andere gebieden waar ik ze wel zal. Uh, maar waar, waar pluk jij ze nu dan? Op ja, ik ga niet zeggen waar. Nou, dat is jong. Maar dat uh, wil ik we graag wel weten. weten, maar dat doe ik dus niet. Want anders uh, gaat, gaat. Nou, dat was het einde gesprek, Willem. Nee, Anders, nee, gaat, nee, anders nee. gaat iedereen massaal. Ja, dat is die plek, waar. Nee, je hebt gelijk. En dat moet niet, hè? Want ik, nee, nee, nee, ik ben een nee. natuurmens uh -huh. en ik doe het in mijn eentje. En ik, ik ben er één tegengekomen de afgelopen vier weken die het ook doet. Verder helemaal niemand. Heel goed. Want het is een seizoen, zeg maar, hè? Van, van, nou, het seizoen is eigenlijk van half augustus tot oktober. Maar uh -huh. er is door de hele klima, klimaatverandering... Veranderd is, het al, is vroeger geworden. De eerste pluk had ik op 29 juni. Meen je dat nou? En dat had ik vorig jaar ook. Omdat het, het, onder, omdat het gewoon warmer is geworden, ze. Maar. Warmer, ja. regen, warm, regen. Ja, ja. Ja, ja. En, uh, nou ja, die, die, het, zijn niet, uh, struiken, het zijn struiken van, ja, meters hoog. Uh -huh. Maar hoeveel pluk jij per dag? Ik had, uh, uh, ik ben, kijk, uh, dat was, donderdag had ik 33 liter. Dat is een, was een nieuw record gewoon. Maar hoeveel, hoeveel bramen zijn dat? Heel veel. Ja, ja, maar, maar, 33 maar, kilo, noem maar 33 ja? liter zeg maar. Meen, 33 kilo? Dus je weet niet wat, wat je meemaakt. Ja. Maar hoe, hoe vervoer je dat dan? Nou ja, ik heb uh, mijn scooter en dan heb ik een grote uh, 12 liter bak. En daarboven nog een bak. Ja. en heb ik nog van die 2,5 liter blikken, van vroeger die schilderen, we, ja? blikken, waar ik aan schilderde, ja. zeg maar, die zulke blikjes. Nou, die kan ik ook nog meenemen. Wel ik, ik, ik ik, een helmpje hè? op, hè? Wel een helmpje op. helm, die moeten we binnenkort op. Ja, vanaf een snorscooters. Uh, ja. ja, klopt. Nee, maar goed, dat, uh, om half acht vanavond stond ik nog te kort. Word ik werd vanmorgen zijn geweest. Maar later in de middag ging ik nog een keer. Nou, en dan sta je op een erf. dat heb ik netjes gevraagd. Mm -hmm. En dan krijg ik toestemming. En dan ik zulke grote bramen. Zo. Echt waar? Dat zijn bramen van 4 centimeter. En je ziet ze niet. Huh. Want alles die, de mooiste bramen die zijn verstopt. Ja, ja. Tussen zogen, Neem je die de kleur aan? Hoog brandnetels. Ja, ja, Tussen ja. ja, ja. De, de, noem je het, die uh, berenklauwen? Mm -hmm. Dus daar komen andere mensen ook niet om uh, te plukken. Uh. En daar komen ook de vossen niet. Want ik pak ze niet van de grond. Nee. Vossen zijn natuurlijk ook gevraagd. Ja, vosse vreden ze ja. ook. Ja, ja. Toch? Ja, ja, nee, maar ja. vossen... Hè? Die maken er ook Al, jam van. Ja. Een je wel schadelijk voor de gezondheid van de mensen. Een jaar een vos geweest. Ja, dat, dat niet <laughs> ja. ja. ja en dan... Uh, die struiken zijn wel 6, 7, 8 meter hoog. Ja. Zo. En hoeveel, hoeveel dagen... Hebben we te genoeg. Hoeveel dagen pluk je gemiddeld in een seizoen? Nou ja, tot ik niet meer kan. En ik ben nu sinds donderdag uitgeschakeld door het. Ja, je bent, je, bent je bent aangevallen door, door een kat. zit hier in het verband, met, ja. de, met, met de dus arm. Dus ik ben eventjes, moet even rust houden van de, de dokter. Ja, maar dat kwam niet door de, door, de, door de bramen, hè? Nee, Want, nee, nee. Het uh, is, vertel echt, kort even wat er gebeurde. Een, een, een, ik moet een kat verzorgen van mijn buren die op vakantie zijn. En dan, uh, ja, uh, ik heb sleutel van de, van de achterdeur, maar niet mm. van voor de voordeur. Dus in de, aan de voordeur zit een kat en die wil er binnen. En ik... Dan moet ik even omlopen met hem. Nou ik ja. pak hem op, niks aan de hond. En ja, dan ga ik mijn tuintje in. Ja, en dat beest weet, dat dier weet natuurlijk dat ik een hond heb. Die durft dan niet. Oh, ja. oh. Beet. Zo. Nou, dat deed even goed pijn. Ja, ja dat ja, begrijp ik. ik. Ja. En, en, en dus je ik kan hem nu even, even niet plukken? Niet. Nou, ik, ik, kon hem, ik kon hem niet meer bewegen donderdag. En sinds, sinds vanmorgen gaat het al een stuk beter. Okay. Maar je kon hem nu niet plukken, begrijp ik. Je bent uitgegaan. Ja, nou, dat, ik moet even rust houden. Mm -hmm. Want wat had ik ook afgelopen week. ...s nachts schillend wakker werd... ...dat kramp in mijn benen. Oh, dat toch, ja, dat gaat, van het, wel, van het plukken. Oververmoeidheid ja, ook natuurlijk. Weet je de, wat uh, je moet doen? Dan moet je magnesium slikken. Magnesium? Dan ga je even naar het kruidvat... haai je een pot, pot magnesium... Ja. ...dat is hartstikke goed. Okay. Het werkt heel goed tegen kramp. Nou, dank nou, je, dokter dan Ja, Ah ja, nee, een cola, het. weet je. Ja, ja, ja. <laughs> Bolletje cola. En nee, ja, dan heb je ze, dan heb je ze geplukt. Ja, en dan. En dan hoe maak je de jam van? Je gaat bramen plukken, er komen de grote hoeveelheid thuis en dan ga je ze eerst wassen. Ja. Twee keer ga je ze wassen en dan gaan ze in de pan of voor de eerste kook. Maar hoe was je ze in het bad? In de grote hoe noem je het, in de in een tuin. Ja, de nee, een ja, ja, bakken ja, ja, ja, ja, ja. Goed wassen en dan gaan ze de pannen in. in de grote, heb ik drie van die grote pannen van 10 liter. En dan, uh, ja, dan gaan ze koken. En nadat ze weer afgekoeld zijn, moet je ze weer persen. Oh ja. ja dat, en, en, en na het persen moet je weer afkoelen. En dan moet je zorgen dat je genoeg flessen hebt. Nou, dan en dan heb je, doe je de suiker. Eh, oh, dit dit nee, is voor het sap. Nee, dan heb je de sap. Maar dan moeten ze de fles in. Dan moet je zorgen dat je fles hebt. Ja. Een flesje heb ik dan van Fontenella, Van mm -hmm. Haldenstraat. En uh, die flessen moeten gereinigd worden. Ah. Dat gebeurt. Nou, dan, ga je, dan ga je ze in de, de flessen doen. En dan ga je ze een laag boter doen erop. Want ze gaan dan de kelder in eerst. Okay. Je moet eerst zorgen dat je voorraad hebt. Voor je gaat verkopen. Ja, ja, ja, ja. En dan ga, ga je dan verkopen. Dan is het de boter eraf halen. Opnieuw in de pan. Maar waarom boter? Nou dat is voor afsluiten. Dan kan je het een jaar bewaren. Oké. Okay kun je het een bewaren. Wist je dat, Hoos? Nee, ik wist dat niet. Nee, dat weet een heleboel zandvoorts Nee, maar dat is interessant. je al één de hele oude oude oudjes. Nee, maar dat is voor het sap. En voor de jam, hoe doe je dat? Dat laat ik aan mijn vrouw over. Die kan het goed Oké, maar dan moet wat suiker bij en alles. Dan zorg ik dat er genoeg... Dan gaat ze er op één dag is. Dan maakt ze zo'n 60 of 70 potten jam. Maar kun je er geen stand drankje van maken? Een beetje alcohol erbij en dan... Ja, en een mooi labeltje. Dat doen ze. Henk Pellering onder andere. Die doet dat die het met... Ja. Uh, met uh, Zandvoortse Bramen. <laughs> ja, ja, dat is misschien wel een idee. Nou, ja, ja, ik bedoel, en dan nou, kan je bij de Grand Prix... kan je de Zandvoortse Bramen ja, nee, nee, nee, uitvinden Ik, ik, ik, ik liever de oudere mensen die... Uh, daarom denk ik dat Joop van Eest heb ik de eerste fles Ja, vandaag. dat heb ik. Oh, okay. beneden, nou, ja. want ik, kwam aan, ik had hem een jaar niet gezien. En toen kwam ik hem... toen kwam ik hem tegen. Ik zeg, hé Joop, hoe is het met je? nou zo en zo. Ja. En ik zeg, Bramers sap Ja, maar dacht je... Ja, voor ons is het 50 jaar geleden dat ik jou ge, ja. heb gesproken. Dus nou, dan zit er een oom Bramasap in. Nou, jij krijgt er <laughs> wel in een de Shim, denk ik. <laughs> maar je, je, de eerste flesje was dus voor Jopa, vond het hartstikke leuk, neem ik aan. Ja. En dat, vorig jaar had je hem aan, aan de burgemeester gegeven? Zo? Nee, oh, ja. dat was oh. het. Uh, vorig jaar heb ik het aan mevrouw uh, Drommel gegeven. Die woonde daar woonde nog steeds op het hoekje waar jij vroeger gewoond hebt. Mevrouw uh. uh, Lilly de Drommel. En mijn oude kleuterjuf Saskia Beijer. Oh, wat leuk. Van de Josine van de Ja, vrouwen. ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh. Ja. Dus zit... Heb je er ook op gezeten? Ja, heb ik ook ja, op nou, gezeten. Juf Cornet heb je ook gekend. Ja. Daar ben ik pas alleen nog geweest. Ach, wat leuk. Ja, maar wij de Ada Kemp. Ja, Ada Kemp en juf Cornet. Ja? En je had bij ja, Saskia Beyer. En er was er nog eentje, maar goed. Bijzonder, en uh, dus uh, en ja, het jaar daarvoor had ik het aan uh, onze burgemeester... Ja. En het jaar daarvoor was het Niek Meijer nog. Ja, ja, want je ja, doet ja. het nu drie, vier jaar of zo nu? Vier jaar dat ik het nou uh, vier jaar voor, de, voor, de, voor ja. de, ik de Ik vind de, het een heel mooi uh, uh, uh, initiatief. Uh, de, de dus je, jaar, bij, je hebt bij elkaar al uh, uh, zo'n 6.000 euro... dan uh, 6.000 tot 8.000 euro bij elkaar. Het uh, eerste uh, jaar was 1.000 euro voor de dierambulance. Oh, ja. Ja. ja. Nou ja, het uh, tweede jaar was 1.500 euro... Of uh, ja, zeg ik het, 1500 euro aan de gehuisd duinen. Vorig jaar 2000. Nou, Zo. ik hoop het dit jaar weer. De... Ja, ja, en dan krijg je toch over 6000 euro. Ja, dat bedoel ik ja. Bij elkaar. Ja, dat is toch ook. Ja, ja, Mooi verhaal. verhaal. Ik weer weer lekker bezig ook. Zeker. Mooi verhaal, Willem. Ik, ik, uh, ik uh, vind je. Een ja, held. ja. Nog, nog één vraagje over de herten. Ben je nog met de herten bezig of niet? Nou, de. Uh, er zijn weinig herten op Zandvoort. Het hek waar toen gekomen is, die 800 meter waren, ja. waar ik van geknokt heb, dat, heb, dat, we, dat werkt gewoon. Ja, dat werkt, ja. En uh, op de Zeeweg is het nog steeds een chaos met het slechte hekwerk. Maar op dit moment komen de herten er niet te hek. Nee, ze, ze hebben genoeg op, te vleten in om, de duinen. Ja, ja. uh, straks gaan ze beschieten in november. Let op, ja. dan gaan ze weer de duinen uit. Ja, Want er is dus uh, eten genoeg in de duinen. Echt, ja. eten ja. genoeg. Ook zwinters. Ook winters. Ja? Echt waar? Huh? Ga, maar, huh? ga maar eens in de duinen daar ja, lopen. Ja, het is ja, ja, ja. genoeg eten. Maar als het goed is, gaan die hoge hekken komen. Ja, ja. Maar dat je, is al je, eigenlijk gezegd. Ja, je hebt wel de indruk dat, dat, dat, dat jouw werk voor die herten iets uitgehaald heeft. Hè? Er zijn betere hekken ja, gekomen ja. en... Uh, nou, ja, ik, ik heb goede medewerking van de provincie ja. gekregen. En goed ook van de burgemeester van Bloemeraal. En ja, de hekken gaan komen erover. En, uh, en sommige politici in Zandvoort. Met name PVV is daar uh, aardig aan getrokken, ja. toch? Ja, ja leuk. Ja. Marco heeft me goed geholpen. Ja, Marco. En, uh, Tenen, ook, ja. uh, hoe heet hij? Patrick? Patrick Berg Patrick ook. Berg van OPS. En daar ben ik ja. heel blij mee. Nou, dat en, goed, goed hoor. hoor. Ja, nou Willem, hartstikke bedankt dat je ons bijgepraat hebt over de, de bramen. Uh, jammer dat we niet gehoord hebben waar je ze dan kan vinden, maar nee. ik geef je helemaal gelijk dat je dat niet doet. <laughs> maar uh, uh, heel veel succes nog, want hoe lang moet je nou nog door? Uh, ik, uh, nou, nou, ik hoop eigenlijk, het gaat nu al beter, ik hoop morgen weer het gaan plukken. Ja, want morgen nou, is het werkt, wil ik thuis zijn. Dus, ja. Dan ja. Dan, uh, dus dat is tot eind augustus, uh, begin september zo'n beetje. Nou, nee, uh, Staan ze samen, ik, ik, ik, ik, ik. dan heb ik weer andere dingen doen ja augustus. natuurlijk ja. Ja. Ja, ja. Ik heb, ja. Uh, we gaan 4 augustus gaan we bij huis in de duinen verkopen oh wat leuk met, heel goed, op, oh, heel goed dat je je nog goeie appelmannen ja. met appelmannen samen oh okay. met ap en, leuk, en met, dea, die komt helpen ja, ja, ja. en dan gaan we daar ook je hebben we vorig jaar ook gedaan oh wat dat goed was hartstikke leuk en dan kan iedereen dan kan iedereen naartoe ja 4 augustus. 4 augustus laat tussen 2 en 4 uur. 2 en 4 uur. donderdagmiddag. Nou, dat gaan we top. En als het Dames aanslaat, muren. gaan we het nog een keer doen. Dus wie, wie Shem al. wil hebben op Bramersap... die kan ja. 4 augustus naar Huizendduin. Ja. Tussen Wil en uh, 4. Op tussen en Apelammers en vier. Kok, tussen 2 en 4. Ja. Uh, kunnen ze daar uh, kopen? Wat kost een... Een, een, een fles kost 10 euro en een potje 5 euro. Oh, Oké, okay. en alles, ja. is, alles is voor het goede doel? Ja. Nou, geweldig, helemaal top. top gaan we gaan wat onkosten af en toe. Ja, mm -hmm. dat begrijp dat ik. Ja. ja, benzine voor je brommen en zo. Dat ja, wat uh, ja, denk je van de gasprijzen? Ja, gasprijzen, ja, ook, ja, ja, gasprijs, <laughs> ja nee, inderdaad. Nou, hartstikke bedankt. Wij gaan een, een liedje doen, denk ik. Ik denk het ook. Ja.